1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven. Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Een geschiedenisles zometeen van Peter K. Over jawel, geen stijl. Zometeen in de nieuws -PV. Nu Juri Stuminski met het uitgebreide NOS-journaal... over krakers in Amsterdam. Woningcorporatie IJmeren zit in zijn maag... met krakers in tientallen panden in Amsterdam-Oost. IJmeren wil dat de woningen worden ontruimd... omdat de situatie uit de hand zou lopen... Koen Springelkamp is van Eimeren. Goedemiddag, meneer Springelkamp. Goedemiddag. Hoe is het nu daar bij die gekraakte huizen? Nou, ik ben uh, ter plekke op het moment. Het is, uh, het is rustig. Maar uh, ja, ons bereiken signalen en ook vandaag weer van huurders... die zich, die zich uh, ernstig zorgen maken over hun eigen veiligheid. Ja, en dat gaat iets meer dan, uh, dan kraken. Nou, dat daarover hebben wij ook aan de bel getrokken. En zijn we in overleg met het Openbaar Ministerie en uh, de gemeente Amsterdam... Ja, om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ja, u zegt het gaat iets verder dan uh, kraken. Waar moet ik dan aan denken? Nou, uh, huurders, uh, wij verhuren daar woningen. Uh, een aantal woningen zijn gekraakt. Maar tussen die gekraakte woningen wonen ook huurders uh, uh, met een uh, gewone huurcontract. Of die wonen daar tijdelijk of, of, of permanent tot de sloop. Uh, ja, en zij zien uh, dat, dat woningen onder hen en naast hen worden gekraakt. Maar er worden ook kraakpogingen gedaan bij woningen die nog bewoond zijn. Um, ja, en daar maken we uh, ons, net als, net als onze huurders, uh, ons ernstig zorgen over. Gisteren was er een incident van een mevrouw die stond te douchen. En terwijl ze boven stond te douchen, uh, deden krakers een poging om haar woning binnen te komen... omdat ze in de verontstelling waren dat deze leeg stond. Ja, dat leidt tot erg veel schrik. Ja, en dat baart ons ook zorgen. Ja, wie zijn die krakers? Nou, die krakers uh, zijn, uh, zijn krakers van de, van de groep We Are Here. Dat zijn uh, uitgeprocedeerde migranten die ja, in Amsterdam... Uh, de afgelopen jaren uh, geregeld panden hebben gekraakt. En eigenlijk van kraakpand naar kraakpand trekken. Ja, u zei al we overleggen met de gemeente. Wat moet die volgens u gaan doen? Nou, wij streven aan op een uh, zo spoedig mogelijke ontruiming van, uh, van, onze, van, onze, van onze woningen. Zodat we die tijdelijk kunnen verhuren. We hebben ook huurders uh, uh, uh, uh, klaarstaan die daar ook heel graag uh, tijdelijk willen gaan wonen. Dat betreft dan, dan studenten. Maar wat we vooral nu belangrijk vinden, is dat onze huurders die nu in die buurt wonen zich weer veilig voelen en ook uh, ja, boodschappen uh, uh, willen, uh, durven weer, weer durven te gaan doen... zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er iemand anders thuis op de bank zit. Ja, want uh, dat, dat vertellen ze ons ook, dat ze daar dus gewoon bang voor zijn. Koen Springelkamp van Woningcorporatie IJmeren, dank u wel. In Afghanistan hebben de Taliban honderden scholen gesloten. Daardoor krijgen duizenden kinderen nu geen onderwijs... De Taliban zouden zo wraak willen nemen op het uitschakelen... van een Taliban-commandant eerder deze week. Ook zou de streng islamitische terreurorganisatie... zo de invoering van een nieuw salarissysteem... voor leraren willen voorkomen. De rechtszaak tegen oud-president Jacob Suma van Zuid-Afrika... is uitgesteld tot begin juni. Suma wordt verdacht van corruptie, fraude en witwassen... nog voor zijn presidentschap. Op de eerste zittingsdag dienden zijn advocaten een verzoek tot uitstel in... om zich beter te kunnen voorbereiden... Een vertragingstactiek die al werd verwacht, zegt correspondent Ellis van Gelder. Ja, dit is eigenlijk zijn tactiek die al heel erg lang volgt. Uh, iedere keer uh, als, uh, als Zuma voor het gerecht wordt gedraagd... vertraagt hij en vertraagt hij en vertraagt hij... en probeert hij uh, ja, niet voor te hoeven komen. Uh, en nu wil hij dus inderdaad uh, dat het Openbaar Ministerie... toch nog gaat kijken of ze deze zaken kunnen gaan herzien. En uh, deze zaak gaat al terug tot uh, uh, eind jaren 90. Uh, het gaat erom dat hij uh, smeergeld zou hebben aangenomen... Uh, bij een levering uh, aan, uh, aan defensie in, uh, in Zuid-Afrika. Uh, ja, ik denk dat we in Weer horen dat het verlicht uh, nog een keer vertraagd wordt, hoewel uh, de openbare aanklagers zeggen wij zijn klaar om in november echt met deze zaak te beginnen. Bij het verlaten van de rechtszaal sprak Suma vanochtend uitvoerig met zijn aanhangers. Hij riep: Ik ben onschuldig naar de honderden mensen die voor hem naar de rechtbank waren gekomen. Ja, er waren wel honderden uh, ja, aanhangers van hem op de been bij de rechtbank. Um, dat was ook omdat de rechtszaak speelde in Durban. En dat is in de provincie KwaZulu-Natal waar Zuma vandaan komt. En hij altijd de meeste steun heeft gehad. Maar we zien wel dat het heel erg afneemt hoor. En ook ja, dat toch de meerderheid van de bevolking in Zuid-Afrika... het heel goed vindt dat hij zich nu dus hopelijk eindelijk moet gaan verantwoorden... voor al die ja, corruptie aantijgingen. Correspondent Ellis van Gelder over de Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma. Voormalig president Park van Zuid-Korea is veroordeeld tot 24 jaar cel... vanwege machtsmisbruik en omkoping. Volgens de rechtbank heeft ze grote bedrijven overgehaald... haar financieel te steunen in ruil voor gunsten. Daarmee verdiende Park met een vriendin tientallen miljoenen euro's. In een auto die gisteren bij het Gelderse Brakel in de Waal was beland... is een dode man gevonden. Getuigen zagen koplampen onder water branden en belde de politie... die zoekt in de Waal naar anderen die mogelijk in die auto zaten. Dirk Kuyt gaat weer voetballen voor Quick Boys in Katwijk. De oud-veinhoeder is daar assistent-trainer. De club heeft een spitsenprobleem sinds het vertrek van aanvaller Jordi Thijssen. Het NOS-journaal. De politie in Utrecht heeft gestolen politiekleding weer teruggevonden. De spullen lagen in meerdere huizen en garageboksen. Naast de uniformen lag er nog meer. Daarnaast ook uh, verschillende wapens als een uzi en, een, uh, en handvuurwapens... een handgranaat, uh, plofkraak gerelateerde spullen als uh, gasflessen en tasers... en een gestolen Audi S4. Drie mensen zitten vast. De politiekleding was eind februari gestolen bij een overval in Utrecht. Gestolen van een pakketbezorg op de Van Rensselaarlaan. Die bezorger die, die werd vastgebonden achterin in zijn bus... ...waarna uh, ja, onder andere dus politiekleding werd meegenomen. Nou, die politiekleding hebben we dus teruggevonden. Clean Air Nederland, dat zich inzet voor een rookvrije samenleving... ...is blij dat het kabinet alle rookruimtes in de horeca wil sluiten maar vindt wel dat het sneller mag. Haagse bronnen melden aan de NOS dat staatssecretaris Blokhuis... vandaag in de ministerraad zal voorstellen... dat de rookruimtes over twee jaar dicht moeten zijn. Zo krijgen horecaondernemers... die voor veel geld speciale ruimtes hadden aangelegd... nog even uitstel. Dat uitstel is volgens Clean Air Nederland nergens voor nodig. Het had wat ons betreft uh, nu gelijk mogen zijn, ja. Wij hebben natuurlijk uh, regelmatig contacten met, met veel horecaondernemers... Kijk, het is simpelweg het, het openstellen van een deur, het weghalen van, van, een, van een wandje of een, een bordje. En dan kunnen ze dat heel ook weer bij het, bij het horeca gedeelte trekken. Kijk, er zijn natuurlijk ook ondernemers die daar flink in hebben geïnvesteerd. Maar goed, dat is nou eenmaal, dat hoort bij het, het ondernemerschap. Het gerechtshof bepaalde in februari dat speciale rookruimtes in horecagelegenheden niet zijn toegestaan. De eigenaar van de Formule 1 wil de teams vanaf 2021... een maximaal budget opleggen. Eigenaar Liberty Media denkt dat de autosport spannender wordt... als geld een minder grote rol gaat spelen. Kleinere teams maken dan meer kans op succes. Welk maximumbudget er wordt afgesproken is nog onduidelijk. De afgelopen weken circuleerde een bedrag van maximaal 150 miljoen euro. De Formule 1-teams zijn vandaag in Bahrein op de hoogte gebracht van de plannen. In Bahrein wordt zondag de tweede Grand Prix van dit seizoen gereden. Het weer dan nog, het is zonnig en droog... bij een temperatuur tussen de 12 en 16 graden. Morgen een stuk warmer, maximaal 21 graden. En zondag wordt het ook warm, maar hebben we wel iets meer bewolking. Roelof van de Redactie die las nieuws over peuters en tablets. Hij denkt daar het zijne van. Wat precies, dat hoor je aan het begin van uur 2 van de Nieuws BV. En nu de Dat Dennis mooi. Um, problemen bij Gorkum. Want op de A27 is de slagboom van de brug over de Merwede eruit gereden. Vanuit Breda naar Utrecht staat het daarom stil over 7 kilometer. En van Utrecht naar Breda over 6 kilometer voor de brug bij Gorkum. De slagboom aan de andere kant van de vangrail, op de andere rijbaan... wil door de schade ook niet meer omhoog. Uh, monteurs zijn ter plekke, maar uh, voorlopig is het best om om te rijden. In beide richtingen uh, kan dat wil je richting het noorden volg dan de borden Rotterdam en ga je van Utrecht naar Brabant, volgt dan de route langs Den Bosch. Heeft u ze al gezien? De 63 Hollandse meesters in de Hermitage Amsterdam? Bewonder de werken van Rembrandt, Frans Hals en alle anderen. Koop uw tuimlotkaartje vooraf op hermitage.nl en vermijd de rij Hollandse meesters. Missen niet. De nieuwe M-Line-matrassen zorgen voor een comfortabele nachtrust... door een betere drukverdeling, ondersteuning en ventilatie. M-Line. Sleep well, move better. Zondag in Zuidas. Hoe kom ik aan een echte zaak? Eén tip. Desnoods fake je dat je een druk hebt. Wanhoop is zo onaantrekkelijk. vind hem niet smeken. Dat staat heel wanhopig. Jij Vint, Ik neem die zaak van jou over. Duidas. Zondag om kwart over negen bij BN Vara op NPO 3. Koop nu een M-Line slow-motion matras en ontvang tot 400 euro korting. Echt mooi, zo'n bloeiende border. Maar dan het liefst zonder onkruid. Strooi daarom Pokon cacao doppen over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar pokon.nl. Pokon Pocon, Groen.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 De nieuws BV. Goedemiddag. Na half twee dan nemen de mannen van Bureau Sport de Zender weer over. Op hun geheel eigen wijze blikken ze vooruit op de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Ze praten met Paul Bosveld over zijn oude club in Manchester City. En ze gaan op zoek naar de korfballiefhebber in zichzelf. Die heeft iedereen, dat verzeker ik je. Maar nu eerst: achter het nieuws. Roloff van de redactie. Bericht bij het AD. Vier op de tien vaders en moeders vinden het lastig... om het tabletgebruik van hun allerkleinste kinderen in de hand te houden. Ze hebben moeite hun kinderen achter de schermen vandaan te krijgen... en laten de kleintjes te vaak alleen kijken. Och, toch, toch, de problemen van de 21ste eeuw. De bron van dit slechte nieuws is een onderzoek... met een naam die op buitengewoon ludieke wijze aangeeft... dat het om jonge kinderen gaat. Het heet... Ine mine media onderzoek. Daarin wordt gesproken van digi peuters. En het verschijnt bij de start van de media ukki dagen. Verschrikkelijke termen natuurlijk is wel vaker als het om kinderen gaat. Ine mine onderzoek media ukki dagen. Het is bijna net erg als kids. Is je dat wel eens opgevallen? Mensen die kinderen krijgen hebben het niet meer over kinderen mm -hmm. of mijn zoon of dochter. Hebben ze het ineens over mm -hmm. kids? Ik moet de kids even ophalen. Jawel, nou, Je hebt zelf zeker geen kids. Anders zou je ook wel kids zeggen. Alles kids. De kids zijn vandaag bij. Opa en oma. Dat is ook zo raar, dat zijn gewoon hun ouders. Maar ineens hebben ze het dan over opa en oma. Ze zijn precies nog dezelfde mensen als voor die keizers. nee hoor, die opa en oma. Maar goed, ik vroeg laatst aan een vriend. die trouwens nog maar één kind heeft, maar toch tapas en ton pas over kids heeft. waarom dat is, waarom ouders het ineens over kids gaan hebben. Weet je wat hij zei? Dat klinkt minder truttig. Ja, ja, nou als kids minder truttig klinkt dan kinderen. dan draag ik s'nachts voortaan een halsopje in de bedsteek. terwijl ik een uiltje knap. Maar goed, dat onderzoek dus, in en mine, onderzoek, koetsie koetsie flup flup. Het afgelopen jaar is het aantal 0 tot 2-jarigen dat tablets gebruikt... gestegen naar 57 procent. Een stijging van 7 procent in een jaar tijd. Hartstikke lekker, denk ik dan. Ga je uitstekend voorbereid het moderne leven in. En met een goed lopend stukje hardware... in mijn tijd had je één PC met één spelletje. Prince of Persia. Deze Prince of Persia bestaat uit twee pixels. Die liep nog stroeven aan Lucille Werner met een likdoorn. En om een minuut werd het spel stilgelegd... moest je de volgende disketten erin doen. 422 disketten Prince of Persia... Maar je klaagde niet, Die stak er wat van op, je had niks. Nederland was een opbouw, we zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Is nu allemaal veel beter geregeld, met soepele wifi en al. Maar afvolgens ine, mine, gaga, hubby, bubby, biene... worstelen veel ouders met de plek die de tablet in het gezin moet hebben... De plek die de tablet in het gezin moet hebben. Het is verdomme geen pleegkind. 60% vindt dat gewoon speelgoed beter is dan een beeldscherm. Vooral moeders, het zal wel eens niet, maken zich zorgen over de invloed van digitaal speelgoed. En dan komen de opvoedexperts om de hoek kijken. De opvoedexperts, daar moet je al helemaal buiten buurt blijven lijken. Maar ze zijn geraadpleegd hoor, ze zijn gebeld. En wat zeggen ze? Wat denk je? Jonge kinderen kunnen minder op de tablet dan hun ouders denken. Nou, shit, Sherlock, het zijn peuters. Die doen al eeuwen niks anders dan kwijlen, schreeuwen en dingen die op de grond slingeren in hun natte bek steken. Natuurlijk hebben die geen idee wat ze aan het doen zijn. Ik besteedde vroeger ook uren aan het proberen om een driehoekig vormpje door een ronde opening te duwen. Of het heen en weer rollen van een knikker. Prima toch? Ik was lekker mijn own business aan het maaien. De peuters hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Mooi! Kan het ook geen kwaad? He? Hebben geen idee waar naar ze kijken. Of het naar Nijntje is of Meiden van Holland Hart. Lijkt me prima ook. Opgelost. Ignorance is bliss. Moeten ze er ook niet naast te gaan zitten zoals die opvoedexperts opvoed willen. Laat ze lekker als de onnozele halffabrikaten die ze zijn. Met die vette vingers van ze een beetje op een tablet slaan. Pak je cipito's erbij en je hebt er geen kind. Meer aan. Waarmee we weer eens bewezen is dat opvoeden veel makkelijker is dan soms gedacht. en goede raad helemaal niet duur hoeft te zijn. Oh, oh Den Haag. Ha. Geen stijl. Gooi de Westen hunnebed in de Hofvijver. Ze willen een referendum over de donorwet. Nou, in Den Haag kijken ze met klamme handjes af of dat er komt. En Onze politieke redactie kijkt vooral naar de site zelf en maakt daar dit mooie verhaal over. Geen Stijl staat waar ze het liefste staat, midden in de schijnwerpers. Het kan nog spannend worden voor de donorwet van Pia Dijkstra van D66. Geen Stijl heeft de eerste hobbel genomen... om een raadgevend referendum over de wet af te dwingen. De eerste 10.000 handtekeningen zijn binnen. Met het donorreferendum gaat Geen Stijl door met wat ze altijd doen... tegen de schenen van het establishment schoppen, politici pesten en aandacht trekken. Dat is al 15 jaar de succesformule achter het weblog. Interneters plegen koep op partijcongres. In 2005 maken ze voor het eerst nieuws. Ze proberen een D66-congres te kapen... om het kabinet Balken 2 professioneel pootje te lichten. Internet gonst van activisten die het kabinet omver willen werpen. Zoals de site geenstijl.nl. De beheerder klemt een paar bussen vol geestverwanten... naar het D66-congres te loodsen. Bam, aandacht. Gevolg, kwaaie columnisten en draaiende camera's... Daar zijn ze dol op. Dus het regent ruiltjes. De digitale schandpaal geen stijl.nl. Ze plaatsen uh, links naar onthoofdingsfilmpjes. De publicatie van de sekstape van ADO-keeper Stefan Posma. Ze publiceren 06-nummers. En de huis van de dochter van minister Rauwvoet... omdat ze haar docent een kutwijf noemde. De seksaffaire van PvdA-wethouder Paul de Pla. De zaak is aangezwengeld door geen stijl. Ze uh, maken uh, bekende Nederlanders en politici uit voor rottevis. Kritiek of niet... Het gaat gewoon goed met geen stijl. Onder leiding van Dominique Weesy bloeit de site op en groeit Rutger Kastik hem uit tot een fenomeen. Mevrouw Vogelaar, mag ik even kort. Maar. Wat doen we daar eventjes, Lopen We even die kant op. Ja, Waar ben je dat... van? Wij zijn even geen stijl. Oké. Okay. Zo. En was de plastic? Dag, hallo. <laughs> Wat is de vraag? U... Was de plastic? Was de? Plasterk. Mevrouw Vogelaar, we gaan even netjes antwoord geven. Nu? Het is een prachtige dag en voor hard werk in Nederland, zeker. Hebben we nog genuikt, is dan de vraag. Uh, ja, en vertel eens. <laughs> nee, dat is de vraag. Is dat is de vraag. Nou ja, dat, dat ook graaf mezelf, als je het goed vindt. Mevrouw Vogelaar. Zal ik dat zelf beslissen? Waarom? maar wil je daar niet op ingaan? Geen stijl schittert als het anarchistisch internet tabloid. Zozeer zelfs dat de boel voor 1,8 miljoen aan de Telegraaf Mediagroep wordt verkocht. Het geheime wapen? De reageurder. De achterban van Geen Stijl. Dat zijn voornamelijk jonge mannen... die er onder de toch al spijkerharde artikelen nog een schepje bovenop doen... met keiharde commentaren. Mooi, laten ze maar op pleuren. Ze zijn hier welkom. De dief is voor die moslimopa's. Lang leven Israël en al zijn bewoners. Helaas, m'n racistisch en komt niet omhoog voor negerinnen... hoofddoeksnorren of Somalische slinterdames. Soms loopt het zo de spuigaten uit dat ze de kaalkopjesfilter inschakelen. Dan gaat er een links, pro-Marokko-artikel online om de echte racisten uit de tent te lokken. Hen wordt dan het zwijgen opgelegd of de totale toegang tot de site ontzegt. Sowieso passen ze onderwezen op niet te politiek te worden. Als een van hun columnisten, Geert Wilders... De introductie van een hoofddoekjesbelasting, een kopvoddendaks... het in de peilingen wel heel goed doet, wilde geen stijlredactie van hem af. Dit wordt te serieus, te politiek. Dus als Geert zijn coron een keer tien minuten te laat inlevert is er direct een excuus hem te ontslaan. Het zijn de hoogtijdagen van de site. Het is tijd voor een sprong in het diepe. Hé hey Hilversum, als je links kijkt, zie je rechts niet. Boom! We komen eraan. Dit is de nieuwe publieke omroep van Geen Stijl. Ook net. De cowboys willen het publiek bestel in. Dat lukt. Makkelijk. Maar succes heeft een prijs. Grote gezichten vertrekken. Kapitein Weesie en stuurman Castekum springen op het schip dat Poons heet. Bij geen stijl komt Prit aan de macht. Mooi schrijver Mark Burema. Een mislukte romancier en voormalig kruiswoordpuzzelredacteur puzzelredacteur bij Volkskrant Magazine. De roze rel -site wordt politieker. Met Jan Roos als vervang Rutger blijft het belletje trekken in de Tweede Kamer. Zo uh, Snorremons, uh, heeft u dat gehoord? Hoe vaak moet ik jou nog vertellen dat je mij geen Snorremast noemt? Ik denk dat je Kamerleden fatsoenlijk moet benaderen. Ook, dat geldt ook voor geen stijl. Daar heeft u wel gelijk in. Dus Vanaf nu zeg ik meneer Snormans. Op de site wordt steeds openlijker partij gekozen voor de rechterflank. De mojo wordt helemaal hervonden als redacteur Bart Nijman... met het burgercomité EU in contact komt. Die stellen hem voor een referendum op de tuigen. En daarmee kan je wetten ja, bevestigen, maar ook slopen. En dat is wat wij gaan doen. Want we willen inspraak. Hoe dat afloopt is bekend. Maar er zijn meer gevolgen. Zo heeft Jan Roos de smaak van de politiek te pakken. Ja, het is waar. Ik word de nieuwe fractievoorzitter van VNL. Waarop hij direct uit de grote gezellige geen stijlfamilie geflikkerd wordt. En geen stijl wil eigenlijk ook al wat doen in de Tweede Kamer. Voor beroepspolitici zijn kiezers hinderlijke strontvliegen... die eens per vier jaar moeten worden gepaaid met beloftes... en die daarna vooral vier jaar hun pek moeten halen. Dat is de kloof. En die kloof willen zij niet dicht. Dus gaat geen pijl dat doen. Zowel Roos als Dijkgraaf gaan kansloos ten onder. Ondertussen verliest de site relevantie en aandacht. Sowieso zitten ze in zwaar weer sinds een akkefietje... met coronist Rosanne Hersberger. Het pamflet roepen de vrouwen bedrijven op... om niet meer bij Dumpert en Geen Stijl te adverteren. Ik ben ook klant bij ANWB en Wekamp en Rabobank. En uh, ja, ik vind het toch wel bedenkelijk als ik zie dat dat soort bedrijven... toch wel naast content staat waarin uh, ja, hele specifieke seksistische opmerkingen worden gemaakt. Adverteren strekken zich terug. Bovenop die boycott blijkt de nieuwe baas van de Telegraaf Mediagroep... absoluut geen fan van de site... En dan zijn er nog de verloren rechtszaken... en moet de site in juni voor de recht verschijnen over Patricia Pai. Dus als deze week een nieuwe referendumpoging wordt aangekondigd... Uh, over de Donorwet. En, en wat, waar kunnen we voor kiezen? Uh, of we voor of tegen de actieve donorregistratie zijn. Ja. vraag Medegeen zich af welke waarheid hierachter zit. Is het een geintje om D66 te pesten? Een serieuze poging om politiek te bedrijven? Of een stuiptrekking van een site in nood op zoek naar aandacht? Meegeluisterd heeft Bart Nijman, adjunct hoofdredacteur van Geen Stijl en initiator van het referendum. Over de donorwet. Bart, goedemiddag. Hoi, wat een heerlijk tendentieuze samenhang. <laughs> ja, wil een beetje in stijl blijven. Ik dacht, dat kan je wel waarderen. Ja. Is, het, is het, Bart Nijman, is het een, een serieuze poging politiek te bedrijven die de aanvraag voor het referendum? Uh, nou, niet zozeer om politiek te bedrijven, maar wel om inspraak uh, los te krijgen voor alle kiezers. Of is, het toch, of is het toch die noodsprong van de site die over zijn hoogtepunt heen is, Park? Nee hoor, met die site gaat het prima. Ja? Jazeker. Uh, uh, ja, nee, ik, ik hoorde het uh, bij jullie in het programma Francisco van Jolen de afgelopen woensdag inderdaad suggereren dat dit weer een uh, stunt of actie zou zijn om uh, commercieel belang uit te halen. Maar ik denk dat als het om commercieel belang te doen was, dan zouden wij ons hoofd niet op zo'n politiek hakblok leggen of zo ver boven het maaiveld uitsteken. Hmm. Dan zouden we wel een andere campagne bedenken om wat meer aandacht te krijgen. Nou, Je dus nee, punt... kan het uh, ontkennen. Volgens mij was het punt van van Jolen vooral, als ik het me herinner. Uh, die, die trok jullie bedoelingen in twijfel. Die zei, ja, ik vertrouw niet helemaal dat dit nou echt een politieke overweging is... maar toch vooral een beetje D66-pesten. Nou ja, dat is, ja, nou ja, kijk, Francisco van Jolijn, geen stijl, go way back... Ja, en niet, is, niet uh... op een hele vreedzame manier. Maar goed, de vraag is, de vraag uh, is wel relevant. Is het, is het vooral D66? Ja, dat, ja, zeker. de vraag is relevant. Maar nee, het is niet D66-pesten. Het is toeval dat, uh, deze, dat dit wetsinitiatief van D66 afkomstig is. Maar ik zou het, uh, ongeacht welke partij het ingediend heeft... Een, altijd een goed onderwerp voor een referendum vinden. En het is het onderwerp dat leidend is... Uh, in de schaduw of, of parallel aan het belang... wat ik hecht aan uh, het democratisch uh, raadgevende referendum. Mm. En dat uh, toevallig ook allemaal aan D66 hangt... dat is precies dat, toeval. Ja. Peter, hoe, hoe kijken D66 in, in Den Haag daar naartoe? Nou ja, ik zag een getergde Kees Verhoeven. Hun man die al uh, het referendum moet, uh, moet verdedigen... of juist moet uitleggen dat ze zeer in te trekken enzovoort. Ja. Uh, ja, die voelt zich wel, wel degelijk gepest. Maar... Ze zien ook wel ergens, als ze heel positief denken... een kans om hun eigen voorstel bespreekbaar te maken voor veel mensen. Om Pia Dijssel nog even op het voetstuk te zetten. En ze denken ook wel dat ze kunnen winnen. Omdat in principe een meerderheid van de bevolking best voor, uh, voor deze donorwet is. Dus... Um, als het helemaal op de keper beschouwen, is er ook een kans. Ja. Nee, uh, als, ja. ik, als, ik daarop, als ik daarop in mag haken. Ja. Uh, inderdaad, er is een, een, een reële kans dat een voorstem in dit referendum wint. Mm -hmm. uh, aangezien Nederlanders over het algemeen niet negatief... ten opzichte van orgaandonatie staan. En inderdaad, het is ook een manier om de komende maanden... veel en vaak en langdurig over orgaandonatie te spreken. Wat, denken wij, in Ultimo ook tot meer registraties leidt. Ook voordat deze nieuwe wet in 2020 van kracht zou worden. Ja, overigens is er natuurlijk al ongelooflijk veel over gediscussieerd. Hè? Er zijn natuurlijk ook al heel veel mensen die naar aanleiding van de discussies een keuze hebben gemaakt. Dus het is niet zo dat jullie. Dat nu... klopt, ja, er is de, de tijdens keuze... de wetsbehandeling in dat 2016 aanswingen. in de. Nee, klopt. In de Tweede Kamer in 2016 is er uh, veel aandacht geweest. En in februari na de Eerste Kamer ook. En dat heeft inderdaad tot veel registraties geleid. Ja, ja, maar ja. dat wil nog niet zeggen dat de bodem daarmee bereikt is van dit debat. En ook niet dat uh, iedereen er zelf zijn eigen beslissing over heeft kunnen nemen. De, de, zowel de uh, Tweede Kamerleden als de senatoren in de Eerste Kamer... mochten zonder fractiediscipline zelf hun eigen ethische afweging maken. Mm -hmm. En dat geeft eigenlijk al aan dat, dat als die al niet politiek gestuurd hoeven te besluiten... waarom zouden wij als burgers daar dan niet ook ons zegje over mogen doen. Ja. Daar is dit referendum bij uitstek voor geschikt. Nou, laten we kijken waar het naartoe gaat. Even nog uh, even wat breder trekken. In het profiel hoorden we dat, dat Geen Stijl minder journalistiek is... en meer politiek uh, actief is geworden. Ben je het daarmee eens? Nou ja, geen Stijl is sowieso nooit per definitie journalistiek geweest. Het is een weblog in de breedste zin van het woord. Wat betekent dat de ene keer een berichtje op de site... volstrekt kolder bevat vol hyperbole, sarcasme en uh, andere stelvormen. En de ja. andere keer hebben wij een WOP-verzoek gedaan... waar wel journalistieke antwoorden uitkomen... die ook als zodanig gepresenteerd worden. Ja. Maar ga gaat het meer die kant op? Zijn jullie, worden jullie steeds politiek actiever? Ja, daar kan je ook niet echt met zee. Als het referendum afgeschaft wordt, dan stopt misschien al ons politiek activisme ook wel. Want dan hebben we niet, niet bepaald meer zo'n handgreep om, om erin te duiken. Ja, maar dus wat... ik kan dat niet zoveel over zeggen. Ja. Ik kan alleen zeggen dat ik persoonlijk uh, wat activistisch ben ingesteld. En daar uh, dankzij <lacht> Geen Stijl en de vrijheid die ik daar heb, alle ruimte voor krijg. Nou ja, dat zagen we ook met, met, met uh, je eigen politieke partij. Uh, jouw initiatief eigenlijk. Geen pijl. Meegedaan naar de verkiezingen. Ja. Was geen succes. Valiante ja. mislukking. Falikante mislukking. Hoe, hoe kon je, ik, je ja, zo nee, ja, dat. Uh, ja, ik heb de, de grootste vergissing die ik daarin gemaakt heb... is dat, wij in, uh, dat het plan in overmoed werd geboren... omdat het Oekraïne-referendum zo succesvol was geweest. Dronken het van het, het had gekregen. Ja, misschien zou je dat kunnen zeggen. We voelden ook behoefte voelden om iets terug te doen... omdat we met dat inlegvelletje werden opgescheept. En toen dachten we, nou, dan beginnen we een partij. En de vergissing die we maakten was denken dat mensen die getekend hadden... voor ons referendum en ons daarin gesteund hadden... dat die ook op ons zouden stemmen met de Kamerverkiezing. En dat bleek een uh, behoorlijke misrekening. Toen was Jan Dijkhaaf het gezicht. was niet zo'n mm -hmm. succes. Word, word, je nou, ja, heeft... word? word je nu zelf het uitgevoerd? Eh uh, ja. Ik, ja? ga het nu, ik ga nu zelf het, Ja, want ik heb dit donorverhaal en mijn motieven om er een referendum over te willen goed in mijn hoofd zitten. En ik vind ook dat het uh, niet... Ik ben als persoon niet zo bekend en dat wil ik ook uh, niet worden. Nou ja, nou, als je uit wordt, um, word je wel bekend. Zeker als je matrozenpid Ja, maar ik hoop, ik, ik hoop... Nou ja, dat ga ik dus sowieso niet doen, want ah. uh, dit, dit onderwerp verdient geen matrozenpetjes. Uh, het, het gaat erom dat het uh, onderwerp gehoord wordt, dat het over het onderwerp gaat. En misschien als er een wat minder luidruchtige, zeg ik met alle respect... Uh, woordvoerder in beeld wordt gebracht, dat dat dan ook lukt. Of in ieder geval de kans vergroot wordt dat dat lukt. Nou ja, in ieder geval praat je makkelijker dan Jan Ja, uh, nou, Weet ik niet, Jan is ook best een vlotte babbel. Toch vind ik het wel opmerkelijk, want anderhalf jaar geleden... zei jij zelf nog tegen RTL Nieuws dat Jan Roos en Baudet... egocentrische, narcistische keeltjes waren en dat je iets had tegen journalisten die de politiek ingingen. Wat doe je zelf? Uh, Hoppakee. Nee, dat is, <laughs> ja, dat is een goeie. Nee, ten eerste was dat stukje op RTL Nieuws uh, veel te zwaar aangezet. Dat was niet wat ik gezegd had. Nou is dat achteraf allemaal onmogelijk ik, te ik bewijzen. Dat is echt op geen stijl. Nee, maar er is, er is ook nog een significant verschil... tussen de politiek ingaan als politicus namens een partij... en uh, de politiek ingaan met een technisch idee voor democratische inspraak. Of een referendum afdwingen als buitenstaander buiten de politiek. En Mijn grootste bezwaar tegen journalisten die de politiek ingaan... zijn mensen die uh, van een journalistieke zijde... ineens aan een woordvoerderskant in de politiek terechtkomen. Dat vind ik een verraderlijke, verraderlijke stap. Maar jij, als noem je je eigenlijk een journalist of niet? Nee, ik noem mezelf meestal gewoon blogger. blogger. En als het zo uitkomt, activist. En activist, ja. Maar goed, dit is wel de, de, dit is wel het, het, het, het, de arena waar een activist zich in moet bewegen. Dus is dit een opstapje naar meer? Uh, nou, ik zie mezelf niet terug in een uh, kamerzetel voor een politieke partij, nee. Dat is, ik vind het daarvoor veel te lekker om, uh, om, om bij een weblog als geen stel te kunnen werken... waar ik een uh, maximale uh, journalistieke schrijversvrijheid heb... en uh, nou ja, een beetje aan kan klooien met... Uh, je ziet wel wat voor gevolgen momenteel weer veroorzaken. Ja. Ja. Ja, ja. Dat vind ja. ik leuker dan gebonden worden aan de fractiediscipline van een partij... en uh, in dat huis daar tussen de dossiers uh, weggestopt worden. Lijkt me niks aan. Nu die donor werd uh, aangelekt op te schieten, hoeveel handtekeningen hebben jullie inmiddels eigenlijk? Uh, ik heb de teller voor mijn neus en die staat op dit moment op 26.815 digitale ondertekeningen. Nou, nog een stuk of 270.000 te gaan, zeg dus uh, Nou ja, de eerste ronde wordt ingeleverd ja. aan het eind van deze maand. Die termijnen kunnen niet versneld worden, dan komt er een nieuw formulier. Moet iedereen die getekend heeft nog een keer tekenen. Maar inderdaad, we hebben een ruime tienvoud nodig van wat er op dit moment binnen is. En daar hebben we zes weken de tijd voor. En daarna, dit, dit daarna het referendum in... over de referendumwet? Uh, ik hoop dat die uh, mogelijkheid er komt. Het, uh, er ligt een intrekkingswet in de Senaat. En uh, die is, uh, heeft een terugwerkende kracht. En dat betekent dat als die wordt aangenomen dat er geen referendabiliteit is. Dus dat er geen referendum over gehouden kan worden. Maar uh, er zijn partijen die willen dat voorbehoud wel. Dat er wel een referendum over de intrekking van het referendum kan worden gehouden. En dat hopen we ook mede met dit initiatief een beetje extra te motiveren. Dat dat toch echt wel moet. Omdat er heel veel mensen wel graag een referendum willen. En het referendum als middel willen behouden. En dan gaan jullie we dan nog wel extra actie vervoeren natuurlijk. Uh, ja, we hebben in dat opzicht wel iets meer ijzertjes in het vuur nog. Uh, we zijn uh, achter de schermen en met verschillende mensen bezig. Om uh, daar proberen daar op een andere wijze ook invloed op uit te oefenen. Maar ja, daar zullen we ons zeker hard voor blijven maken. Ja. Noem eens een naam. Uh, Nisko Dubbelboer, een van de bedenkers ah. van de Raadgevend Referendumwet. en ja. zijn stichting Meer Democratie. Die, uh, de, de, de, daar zijn we, zijn we mee uh, samen aan het uh, sleutelen. Wij gaan nog meer horen. Dank je wel dat je even aan de telefoon Uit. kon komen. Meegeluisterd en meegepraat heeft dus Bart Nijman, adjunct hoofdredacteur van Geen Stijl. en initiator van het referendum over de Donorwet. Dit was hem weer, de Nieuwsbv. Zometeen, Sport. NPO Radio 1. En van half twee met Joist Duminity. Duizenden kinderen in Afghanistan kunnen niet naar school omdat honderden scholen zijn gesloten door de Taliban. De terrororganisatie zou zo wraak willen nemen voor het uitschakelen van een hoge leider. En willen voorkomen dat er een nieuw salarissysteem voor leraren komt. De afgelopen tijd zijn er veel meer elektrische auto's gestolen. De eerste drie maanden van dit jaar waren het er 80 tegen 31 in dezelfde periode vorig jaar. Vooral Toyota's zijn populair bij dieven. De Utrechtse politie heeft gestolen politieuniformen teruggevonden. In het onderzoek stuiten de agenten ook op vuurwapens, explosieven, een gestolen Audi en spullen die door plofkrakers worden gebruikt. Drie mensen zijn aangehouden. In Italië is een voortvluchtige maffiabaas opgepakt. De man van 57 hoorde bij de Endrangheta... en verschuilde zich in een huis in een dorpje in de regio Calabrië. En de eigenaar van de Formule 1 wil teams vanaf 2021... een maximaal budget opleggen. Mogelijk wordt dat 150 miljoen euro. Het idee is dat dat de autosport spannender maakt... omdat ook kleinere teams dan kans maken op succes. Dankjewel, Juri Stubenitski. We gaan naar het verkeer. Dennis mooi. Goed nieuws vanaf de A27, want je mag weer over de brug bij Gorkum. In beide richtingen levert het nog wel vertraging op dat de A27 daar even dicht is geweest vanwege die aangereden, aangereden slagboom. Vooral richting het noorden heb je nog veel vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naardenvesting de vesting en Hilversum Noord 5 kilometer. En de vertraging is even zoveel minuten. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam 10 minuten extra tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Eerst even een kleine ode aan de omhaal. Want dankjewel Cristiano Ronaldo, voor je 24-karaats bijdrage. Daardoor ging het bijna de hele week over de omhaal. En terecht. Een omhaal, dat was vroeger bij het tiende... vier punten en meteen de morele winnaar. Jammer dat we daar in Nederland zo'n lullig woord voor hebben. Een omhaal. Zo van veel, zonder veel omhaal ging hij weg. Nou, dat is niet Elvis die weggaat. Hooguit, Wolter Kroes. Dat hebben ze in Duitsland beter geregeld. Daar heet dat an vorugtia. Dat klinkt als iets uit de oorlog waar je toch vrolijk van wordt. Obersturmbaanvuur, Klaus met een fauretzia. In het Nederlands zou dat dan een terugvaltrekker worden. Ook een raar woord, maar dat is dan een stuk beter dan een omhaal. In Engelstalige landen heet dat een bicycle kick. In de Latijnse wereld is een omhaal een Golden Chilena. Omdat in 1914 de Chileense voetballer Ramon Onzuga... voor het eerst op die manier scoorde. En vanuit Chili is het maar een klein stapje naar Cristiano Ronaldo. Want diens Golden Chilena was zo mooi dat onze eigen valroek specialist zich ook aan het social media front meldde. De heer M. van Basten uit A. Wauw, Cristiano, wat een amazing goal, zei San Marco... in een heerlijk onscherp filmpje, staand voor een kaart van een onduidelijk land. Daarna had Lisbeth van Basten, die had het filmpje gemaakt, denk ik... toch nog even het moment van haar man erachteraan geplakt. Op 9 november 1986 gescoord tegen FC Den Bosch. En weet je, omhaal, dat is misschien een lullig woord... maar in ieder geval van Basten... Was is en zal voor altijd de mooiste alle tijden zijn. Dit is Bureau Sport, waarin twee heren zonder records en zonder medailles nog niet zo zijn. Praten over de sporters met records en met medailles. Elke vrijdag, even na half twee, rennen ze de Radio 1 studio in om verslag te doen van de afgelopen sportweek. Hier zijn Erik Dijkstra. En Franke Evenblijck. Ja. ja, een opperbeste goede vrijdagmiddag. Deze week is werkelijk voorbij gevlogen. En je luistert alweer naar het ideale begin van het weekend. Een nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. En zo is het maar net. In het komende half uur blikken we vooruit op de koningin van de klassiekers. Parijs-Roubaix. Ja, en we bellen met oud-voetballer Paul Bosveld... over zijn tijd bij Manchester City. In de voorwagen de Vlaamse Martsmeets, Michel Wuits. En waarom gunnen die Belgen Nicky Terpstra zo weinig? Ja, en Raymond van Barneveld vertelt over de gisteren overleden dartsgrootheid... Erik Bristow. Dat en nog veel meer tot de klok van twee uur in Radio Bureau Sport. Ja, Erik was een prachtige ode weer. Waar je die woorden iedere week weer weet te vinden. Het is echt uh, fabelachtig. Maar weet je, de mooiste ode aan een persoon blijft toch van die Sparta supporter. Die blij was met het kampioenschap. En toen tot dit prachtig gesproken hoogtepunt kwam. Draai -en! Draai -en! Ja, dit is wel een fragment van drie kwart jaar oud, hè? Ja. Ik hoorde deze week nog een andere tenenkrommende ode van een zeker iemand... aan de Spaanse spits van de nummer 13 van de eredivisie. Frank, sí. Sí. Uh, me parece fantastico todo lo que haces por uh, Willem Dos. Sí? <laughs> Has conseguido tantas veces Haver, mi familia feliz. Entre nosotros te quiero un poco... <laughs> Ja, een ode aan Frans Sol. Mm, mijn held van Willem II, topscorer van de Eredivisie, man. God, Frank, je spreekt nog slechter. Spaans mm. dan Charles-Marie van Vafduits. Zo slecht was het. Die ode was nog slechter dan de kijksevens van Talk. Ja, en bedankt. Nou, jij had het net zo even over de omhaal in de semi-literaire bedoelde ode van je. Want ook Marco van Basten had inderdaad enorm genoten van Ronaldo's kunststukje. Wow, Cristiano, what an amazing goal. I know the difficulty to realize a goal like that. Congratulations to a perfect execution. Ah, toch mooie woorden van onze eigen favoriete spelregel-fetishist. Uh, gisternacht draaide de grootste MMA-vechten van deze tijd... die draaide ze gigantisch door. Dat was de Ier Conor McGregor. Ongelooflijk, na een perspresentatie stond hij steekkarretjes... door de ramen van busjes met supporters erin te gooien. Ja... Hey, nou, volgens mij is dat gewoon de eerste manier van hallo, zeggen. Denk je niet? Dat ja, kan. Uh, uh, vorige week was het koers in de ronde van Vlaanderen... en Peter Sagan die kwam er niet aan te pas... maar die zat vooral na afloop vreselijk te zeuren tegen iedereen. Ja, en dat was ook de uh, Belgisch oudrenner Tom Bone opgevallen... en die ging er eens onbelgisch belgisch hard in. Ja, dat is een ik weet, een goede coureur. Maar je moet niet gaan zeggen van dat er geen samenwerking is terwijl hij ook altijd probeert om, uh, om de kantjes eraf te rijden hè. Dat zal ook altijd proberen te profiteren van andere ploegen en van andere wat, wat daar mag delen. He? en moet ja, ook een deel heeft de verkeerd de mee, maar dan moet hij niet gaan beginnen dat, wat, wat daar mag delen. en eraf te rijden hè. Dat zal ook altijd herkenning Terwijl hij ook altijd probeert om, uh, om de kantjes eraf te rijden hè. Dat zal ook altijd proberen te profiteren van andere ploegen en van andere wat daar mag delen. en moet ook ja, een deel heeft de verkeerd de mee, maar dan, ja. dan moet hij niet gaan beginnen. En we achteraf af, gaan. En draaien niet rond met mij. Ik hoorde hem gewoon twee keer. Ja, zo kwaad was het We toch niet? Hij wilde mee beginnen ja. met. Uh, hij fileerde Peter Zokal werken. Ja. Hey, Erik Dijkstra heb je het al gehoord. Bij de amateurclub Quick Boys hebben ze een probleem nadat ze de spits hebben weggestuurd, de Jordi Thijssen. Maar gelukkig had de assistent-trainer, Dirk Kuit, die had nog een goede spits in gedachten. Ja, wie dan? Dirk Kuit. Dirk Kuit zelf. Ja, die man die is als, als, als assistent van de Quick Boys. De reden was dat Jordi Thijssen weg moest. Hij blijft een liefhebber die niet van ophouden weet. Onze Dirk, ja. Ja, en, vindt dat uh, mooi. Hij gaat ervoor, ja. Mooi. Ja. Wie ook niet van ophouden weet, dat is Nicky Terpstra... en dat lijken de Belgen niet altijd te kunnen waarderen. Ja, en daarom hebben we de Belgische wielercommentator... Michel Wuits uitgenodigd in onze voorwagen voor een keiharde ondervraging. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen... Spreken we met de heer Wuits, de heer Michel Wuits... alias de Wieler van Vlaanderen? Daar spreekt hij mee, helemaal. Meneer Wuits, ik neem aan dat u begrijpt waarom wij u bellen. Het zou wel eens kunnen dat u denkt dat ik wat met muren te maken heb... en dat ik daar afspraak mijn zeg over doe. Het gaat in dit geval om uw gekleurde commentaar... tijdens de wielerwedstrijd De Ronde van Vlaanderen... samen met de heer José de Kouwer. Oh, ja, ja, ja, ja. Als ik niet kan inkleuren, dan stop ik ermee. Ik heb het kind nog altijd in me. Ik wil het een kleurtje geven. Een extra dimensie. Ik had het idee dat u uh, vooral inkleurde met de kleuren rood, geel en zwart. Begrijpt u uh, wat ik bedoel? Dat lijkt me ook wel logisch. Uh, ik denk uh, dat je die reflex moet hebben, hè? Uh, Je doet uh, of uh, je alludeert op wat uh, chauvinisme. Ja, wij van Bureau Sport kregen wel een beetje het idee... dat u er niet helemaal van gediend was dat Nicky Terpstra... dat hij uw ronde won. Klopt dat een beetje? Dat is je wenste onzin. Maar toch legt u uh, regelmatig de nadruk op de streken van uh, Nicky. En wij Hollanders die zijn daar juist eigenlijk ontzettend fier op. Jullie zijn eigenlijk misschien ja, wel iets te lief. En hebben jullie een ander mensbeeld dan, uh, dan wij. Uh, het is uh, ook wel zo geweest, en daar moeten we niet omheen... ...of we willen daar niet omheen draaien, dat Niki Terstra vaak wel eens de streken uithaalde... ...en dan waren het uh, ook, misschien wel toevallig, uh, landgenoten Vlamingen... ...die daar het slachtoffer van waren. Ik denk bijvoorbeeld ze zijn bijna handgemeen... ...of was het echt handgemeen in de Eneco Tour... Uh, toen hij uh, uh, Martin Wijnands die naast nou, zich kwam opdagen uh, heeft het duidelijk maken van niemand in mijn buurt, jongen, ook jij niet. Durft u hier op de Nederlandse radio hardop te zeggen, ik hoop dat Nicky Terpstra aanstaande zondag parijs roubaix wint. Ik hoop dat Nicky Terpstra aanstaande zondag uh, parijs roubaix wint op voorwaarde dat hij met nadruk uh, toont dat hij de beste is alweer. Wij genieten altijd van u en uw collega José de Kouwer... maar jullie hebben soms ook uitspraken die een beetje smerig klinken. Ja, u zegt wel eens, hij rijdt ze dat hun reet kraakt. Het schaap is van ja. de preut af. Hij ja. heeft nog wat spatie tussen het zadel en de poep. Waar gaat het allemaal ja. over? Ja, wel, het is, het is, nee, het is eigenlijk niks vies. In oost vlaanderen is het zo dat men, als men een schaap... Um, een nekschot gegeven heeft ter consumptie, dan hangt men het op. En dan uh, snijdt men uh, een, de, de huid ervan af uh, door een dwarssnede van, of aan, uh, overlangs de snede van boven naar onder. En dan uh, stroopt men het vuil ervan af. Ja. En als de, dat schaap dan helemaal ontdaan is van het vuil, dan zegt men: het schaap is de pret af. Ja, en, en, okay. en, en, en welke metafoor dient dat dan als het puur om wielrennen gaat? Dat het helemaal gedaan is. Dat de strijd gestreden is. En dat er niks meer aan te doen is. Dus als Nicky aanstaande zondag... in, in zijn eentje de wielenbaan van Roubaix opkomt gedraaid... dan kunt u zeggen... het schaap is van de preut af. Uh, Opzitten we daarmee. Op daarmee. Want vorig jaar dachten we dat we met, met z'n uh, drieën... naar de sprint gingen. En toen kwamen er plots nog twee aansluiten op de piste. Ja. Dus, en als de wind mee zit... dan zijn de verschillen meestal klein. En dan kun je toch maar beter dat soort... Uh, Uitspraken met een voorspellende kracht uitstellen... Uh, ...want je loopt het gevaar van blauwtjes te lopen... ...en dat moet je dan ook weer proberen te vermijden. Meneer Wuits, wij wensen u veel plezier en succes zondag. En we zeggen u, wij kijken stiekem ook altijd naar sportsaat ...bij belangrijke koersen. Maar meneer Wuits, onthoud één ding... ...we houden u in de gaten. Yes, het Manchester City van Pep Guardiola... kan deze zaterdag de vroegste landskampioen ooit worden in Engeland. Ja, en dan ook nog eens op eigen veld tegen stadsgenoot... en aardsrivaal Manchester United. Ja, en Manchester City is al meer dan tien jaar in handen... van miljardairs uit de zandbak. Maar veel mensen vergeten dat City heel lange tijd daarvoor... was gewoon een club die speelde tegen degradatie. Ja, ja dat was bijvoorbeeld de tijd dat de Nederlandse terrier Paul Bosveld... daar op het middenveld schoffelde... En dit is een van de twee goals die hij maakte voor die club tegen Tottenham Hotspur. En hij trocht van Basveld. Oh, deflecting. Half-Gardiner at 3-2. Amazing. Ja, Paul Bosveld, uh, goedemiddag. Jij bent inmiddels actief bij go eagles Maar hoe zou je de club Manchester City omschrijven in de tijd dat jij daar nog speelde? Was, was dat een beetje het go eagles van Engeland? Nou, nee, dat niet. Het was wel, uh, toen ik kwam, was net dit uh, stadion uh, er neergezet. Dus dat was allemaal wel perfect geregeld, alleen uh, dat hebben ze dus ook wel weer uh, opgewaardeerd. Want ik ben een tijdje geleden terug geweest en uh, ja, het is allemaal wel weer uh, een beetje gepimpt. Ja, jij, jij hebt daar gespeeld. Ik stel me voor, hè, je was er nu onlangs terug, vertel je. Jij kunt daar niet normaal over straat, denk ik, hè? Nou, in Engeland is er, is er sowieso heel veel uh, een hele andere beleving uh, hoe mensen je benaderen. Maar ik, ik, ik word nog wel herkend, maar het is niet zo dat ik uh, als uh, Madonna of... Uh, <laughs> Oh. Als prins over straat wordt uh, dus, uh, nou, er dus. Daar heb ik er niet heel veel last van. Maar herkenning is er wel, maar het is altijd op gepaste afstand. Jij speelde in die tijd ook wel echt samen met, met van die cultspelers: Robbie ja, Fowler, uh, Anelka ja. natuurlijk ook nog. En uh, de grootste rebel uit de voetbalwereld, uh, Joey Barton. Ja, <laughs> Joey Barton ook, ja. ja. Denk, maar, denk, die, denk die was hartstikke gek, die Joey Barton. Die was knettergek. Ja, Barton was echt uh, goed gescoord, ja. Dus Barton was wel extreem. Ja, waar, waarin uitte zich dat? Uh, nou, uh, hij was nou niet echt uh, heel, heel uh, happy met zeg maar uh, een uh, ander kleurtje, om het maar zo te zeggen. En hij had uh, ook een broertje dood aan de, de Fransstalige bills En uh, hij kwam een keer op de training met luchtbugs, met zo'n infrarood uh, pointer. of Ik weet niet precies, ik ben niet zo in die wapens. Maar. En uh, hij, voor de grap ging nu op iedereen uh, een beetje richten. En dan met name op die jongens. Ja aan, joh, joh. A aparte streken zeg maar. Hey, jij speelde toen bij Manchester City, hè, de blauwe, uh, uh, ja. bij de aardrival, Manchester United, de rooie, daar speelde Ruud van Nistelrooy toen. hè Ging je ook wel eens een biertje mee drinken dan in Manchester? Uh, ja Ruud was niet zo'n bier drinken, ik dronk al een biertje en Ruud wat anders. Maar uh, daar ja, heb ik ons afgesproken, dat heb ik wel uh, het voor opgenomen zeg maar, in de media. En dat werd mij ook uh, vriendelijk verzocht om, om dat niet meer te doen. Nee, uh, niet meer met maar, Van Nistelrooy omgaan te uh, Daar was niet niet zo'n meer van. Kon ik maar beter weer terug naar Nederland. Dat werd mij uh, te verstaan gegeven. Maar, uh, maar ja, hoe dan? Kreeg je dan een vaker... infrarood luchtbugs op je hoofd gemikt? Of, uh, of hoe ging nee, dat? Nee, nee, dat ik kreeg allemaal uh, brieven met het vriendelijke verzoek om daarmee te stoppen. En anders maar uh, op te rotten, zeg maar. Nou, Paul, we gaan kijken het weekend. Wellicht dat City zomaar kampioen kan worden. En uh, veel succes met Go Ahead. Tegen Fortuna dit weekend. Het zal wel niks worden, hè? <laughs> Bedankt, hè, voor, het, <laughs> voor het vertrouwen. <laughs> succes! Hey. Dank je, doei. Hoi. Ja, vorige week was natuurlijk geweldig. Een ijzersterke Nicky Terpstra won op indrukwekkende wijze de Ronde van Vlaanderen. Maar de koers wacht op niemand. En zeker niet op mensen die te veel nagenieten van hun succes. En deze week staat de hel van het noorden op de kalender. Oftewel, Parijs-Roubaix. Ja, en nou zijn wij nogal van het bijgeloof. Ik drink bijvoorbeeld uh, de eerste tien biertjes altijd met links... en de volgende tien met rechts. Ja, en het zal de vaste luisteraar van dit programma niet ongaan zijn. Vorige week belden we met de vrouw van Niki Terpstra, Ramona... en bam, bam, bam, hij wint de Ronde van Vlaanderen. Ja, en daarom voor deze keer nog maar een keer... zodat alles net zo loopt als vorige week. Goedemiddag Ramona, wat een week, man. Je man de, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ja, super natuurlijk. Het was echt, uh, ja, dit was echt ongelooflijk. Hé hey Ramona, wij van Bureau Sport zijn uitermate gevoelig voor bijgeloof. Denk ja. jij ook dat het toch een beetje heeft geholpen... dat wij vorige week even gebeld hebben over de koers? Tuurlijk, tuurlijk. Dat houden we er gewoon in. Ja. Jij vertelde vorige week... Hè, er was spanning bij Nicky voor de Ronde van Vlaanderen. Hij was zo zagrijnig als een tractor eigenlijk. Dat was deze week iets anders, denk ik, hè? Ja, maar toch hè, is het echt bizar om te zien en hoe knap het is... hoe snel hij de focus alweer om heeft gezet naar Parijs-Roubaix. Ja, dat was echt... Uh, we hebben maandag eigenlijk gezegd... Oké, okay, maandag gebruiken we om uh, eventjes uh, te genieten. En dinsdag maar... was hij alweer knetterzagrijnig. Ja. <lacht> ja, dat viel dan wel weer mee. Maar hij was uh, wel weer echt meteen... Uh, ja, ik ga fietsen en ik ga dit en ik ga dat. En het ritme was alweer helemaal... Uh, bedacht. En uh, ik dacht, nou, hij gaat even twee uurtjes fietsen, weet je, even een beetje, beetje losfietsen. Nou, hij was gewoon vier uur weg. Hé, hey, maar ik kan me ook wel voorstellen dat jij ook bek en bek en bek en bek af was na de Ronde van Vlaanderen. Want uh, ja, vlak na de wedstrijd heb jij, ik denk, nou, rond de drie, vier kilometer meegerend. Nee, ja, ik was inderdaad wel. Maar hé hey, ja, dat was vooral emotie. Sna Snappen de kinderen ervan eigenlijk? Nou, echt toevallig, vanochtend kwam bracht ik onze kinderen naar school. En mijn zoon kwam van, mam, ik heb nog een tekening van papa gemaakt. Zeg ik, oh? Maar hij heeft echt een tekening gemaakt met uh, een podium, met Nicky bovenaan, de roer van Vlaanderen en helemaal trots met allemaal smileys. En, uh, en hij smaalt van oor tot oor. Hij vindt het helemaal geweldig. Oh. Ja, hij is er echt uh, de dag... De dinsdag, nadat uh, hij weer naar school moest, heeft hij ook de Beker van Vlaanderen meegenomen. Om hem op school te laten zien. En oh. uh, helemaal vol trots Nicky, die stond uh, op het podium uh, zonder ronde mis na de Ronde van Vlaanderen. Hoe, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Ik was ook ronde mis. Hij uh, was in Olympia's tour. Ja. 2006 was dat. En uh, ik was daar ronde mis. En hij heeft toen wel de eerste paar dagen uh, bovenaan gestaan, ja? maar hij heeft nooit gewonnen. Maar hoe ging dat dus ja, he? hij, hij kwam dan op het podium, dan kreeg hij wel heel even de trui aan en, en, en toen? Ja, ja, toen zei hij op een gegeven moment van, uh, ik moest dan ook zo'n envelop geven met uh, prijsgeld of zo, weet ik wat erin zat. En toen zei hij, ja heb je nou wel eens een keer je nummer erop geschreven? En toen keek ik hem echt zo aan en ik zeg, nou hey, hallo, uh, doe eens even normaal, dat heb ik niet gedaan. <laughs> Nou, dat heeft hij eigenlijk twee dagen volgehouden. En toen uh, ben ik toch hey, uh, Is Nicky scherp voor zondag? Hij is er ja. klaar voor. Nee, ik schrijf ja. het vast op in Portlood, zondag Paris roubaix vinnaar. Nicky Terpstra. Oh. Bij het uh, opstaan vanochtend vernamen wij treurig nieuws. De Engelse dartslegende Eric Bristow is op 60-jarige leeftijd overleden. Ja, dat is heel verdrietig. Hij was vijfvoudig uh, wereldkampioen... en eigenlijk ook degene die het darten uh, professioneel heeft gemaakt. Eric Bristow was met rechten de eerste superster van het darten. Yeah! Eric Bristow! Van Eric Bresto! Wat mooi, hè? Ja. En dat hij heel groot was, dat kun je ook zien aan de reacties. Werkelijk alle grote darters van Michael van Gerven... tot veel telen, die hebben op social media, media hier aandacht aan besteden. En een van hen is onze eigen legende, Remmel van Barneveld. Ja, we hebben Remmel van Barneveld gebeld met de vraag... waar was je toen je het nieuws hoorde over de dood van Eric Bresto? Uh, nou ja, ik, uh, ik woorden pak slaagjes, dus ik ben naar mijn hotel gegaan en uh, ja, naar mijn kamer gegaan, telefoon gepakt, was wat, wat appjes aan het lezen uh, van mensen. Ik zat ook even met Vincent van der Voort uh, zat ik te kletsen over mijn wedstrijd. De NNN zegt Vincent, uh, Erik Wester overleden. Ik zeg, wat, wat, wat zeg je nou? Hij zegt ja het is nog niet bevestigd. Hij zegt, ik hoor het net. Uh, ja, toen ging ik op Twitter kijken en weet ik het wat. Ja, toen werd het bevestigd aan alle kanten. Ja, ik was... Uh, Meteen in shock natuurlijk. Dat, uh, dat is niet normaal. Uh, 60 jaar oud. Uh, twee weken geleden zie ik hem nog. Ja, uh, weet je, hij, hij was altijd gewoon aanwezig. Dat uh, was gewoon een ongelooflijk uh, ja, man, weet je. Uh, je. Je mocht hem, of je liep met hem weg, of, of ja, werkelijk je haatte hem. Want echt een makkelijke man was het ook niet. Nee, nee. Maar, maar heel veel kijk op de sport natuurlijk. heel veel verstand van. Ja, en hij heeft natuurlijk... Uh, ja, uh, ons allemaal zo'n beetje fanatiek aan het darten gekregen. Kijk, toen ik toen ik begon in, in, uh, ja, in de jaren tachtig, zeg maar, ja, uh, had ik gewoon één voorbeeld. Nou ja, ik heb ik heb gewoon meegemaakt in mijn eerste leekzijde in 91 uh, dat Eric Bristow opkwam en mensen stonden gewoon op de tafels en op de stoelen, joh. Dat, dat was gewoon een happening van je welste. De, de, de koning kwam gewoon binnen. Ja, maar om een beetje een idee te krijgen, Eric Bristow is ja. echt, is echt een Darts legende. Hij is ja. eigenlijk een beetje de Johan Cruijff en, en, en de en nou, ja. de Pelé van het Darten, toch? Dat, dat, he? Dat, dat is een mooie omschrijving wat je zei. Ik zei dat gisteren ook al tegen iemand. Ja, kon je hem goed? Ik zei, ja, natuurlijk kon ik hem goed. Um, een buitenstaander die dan schreef, ja, waar, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik zei, ja, noem het maar de kruif van, van, het, van het voetbal, van het darts, weet je. Dus ja. uh, daar kun je het eigenlijk een beetje mee, mee omschrijven. En, en uh, heel gek genoeg, het is, het is eigenlijk te triest voor woorden. Maar, maar ja, Liverpool ligt me eigenlijk niet zo fijn, want... Ik liep hier met Jacob, mijn begeleider en manager. liep ik hier twee jaar geleden in Liverpool ook. En toen overleed Johan Cruyff toen we hier in Liverpool uh, liepen. Ja. Dus uh, de plaats Liverpool. Uh, en ja. nu Eric Bristow. Uh, ja. <laughs> ja. ja. En hey, je zegt ja. ook, het was niet altijd een makkelijke man. Waar, had hij nee. va vaak wel bonje ook hè, met mensen? Ja, hij had altijd een hele uitgesproken mening. En, en, en soms had ik altijd wel zoiets van: ja, Eric, waarom? Weet je, waar, waarom kun je dat nou niet gewoon voor je houden? En. en ja, hij was gewoon heel erg uitgesproken. Als hij iets vond, ja, dan, dan, uh, dan lag dat meteen uh, boom, op zijn tong en dan moest dat eruit. Je moet ook niet vergeten, kijk, hij heeft darts uh, ongelooflijk groot gemaakt. Hij is natuurlijk ook uh, verantwoordelijk voor de komst van, van, van Phil Taylor. Ja. He, die, die, die die helemaal in die beginjaren gesponsord heeft en, en, en ja, scherp heeft gemaakt en klaar heeft gemaakt. Ja, zo'n man valt gewoon weg. En, en, en soms ja. maak ik het zo wel eens bang. Weet je, ik ben 50, hij is 10 jaar ouder. Kom op mensen, 60 jaar. Ja. ja weet je je, je, je hebt toch allemaal in je hoofd dat je wel minimaal 85 tot, tot 90 gaat worden. Maar wat is dan 60 jaar jongens? Kom op. Ja, dat is ja. jong hè? 60. Wat ja. is dat? Ja, nou? ja tuurlijk. Ja. Rimmel van Banneveld, bedankt ja. voor jouw mooie herinneringen aan Eric Bristow. Ja, het weekend staat op het punt van losbarsten. Dat betekent weer veel uh, kringverjaardagen, kinderboerderijbezoekjes... en natuurlijk op zaterdagochtend voor jou uh, vaste prik. Uh, Bigram yoga, Erik Dijsstra. Lekker zweten op een matje. Ja, de kilo's vliegen eraf. <laughs> het is zoals dus bikram yoga. Maar vooral dit weekend lekker veel sport kijken. Ja, uh, absoluut. Vanaf vanavond is het eigenlijk al smullen... want om acht uur gaan de Oranje voetballers het opnemen... tegen de ladies van Noord-Ierland. Ja, daar gaan we naar kijken. Waar ik ook heel erg naar uitkijk... de Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen kan zich daar revancheren voor zijn zesde plaats in Australië... twee weken geleden. Dus ik zit zondag vanaf vijf uur... met het chipitootjes op de bank. Ja, ho even. Je vergeet dan namelijk nog de Marathon van Rotterdam... zondagochtend verwacht ik toch weer een hoop, hoor, van, uh, van Gateu Verleken... en uh, Marius ja? Kipserum. Ja, ja daar verwacht ik echt veel van. Vind ook, marathon vind ik ook echt een sport voor jou, Ja, ja dat klopt, ja. ja, ja. <laughs> die naam heb je zeker googelen, of niet? Nee, wat, wat nee. je, dan Marius Kipser, Ja, Verleken en Marius Kipserum. Oké, okay. ja, ja. maar ook dit weekend, en dat is echt serieus een groot ding... de finale van de Korfbal League in de Ziggo Dome. Ja, zeker. En deze commentator, die doet helaas niet het commentaar... bij de finale aanstaande zaterdag. Weer fout PKC! Weer fout PKC! En... Wat doet Fortuna? Ze staan de hele wedstrijd achter. Ze staan de hele, hele, hele wedstrijd achter. Oh, oh, oh, PKC, ga je schamen. Je flikt het weer niet. Je laat het weer afpleten. Die zee staat inderdaad voor choken. PKC, chokers en Fortuna. Oh, oh, oh, wat een verrassing. Ja, dat was het prachtige bloemrijke commentaar van Frank Stout. Frank, goedemiddag. Goedemiddag, mannen. Hey hallo. Hey, dit was jij tijdens de halve finale. Uh, uh, ja. Veel korreliefhebbers in Nederland zijn een beetje teleurgesteld... omdat jij de finale niet van commentaar gaat voorzien. Nee, nee, nee. Ja, dat uh, heb ik begrepen. Ja. De, de, de rechten liggen live bij de NOS. En ik doe het commentaar voor uh, Ziggo Sport. Dus op uh, Ziggo Sport om 11 uur een uh, prachtige samenvatting. Maar vanaf 4 uur uh, het commentaar op de NOS, ja. Ja, maar er was helemaal een petitie gestart. Hè. Laat uh, Frank Stout de finale doen. Ja, met allemaal handtekeningen ingezameld enzovoort, begreep ik. Ja, ja, ik heb zelf niet gestemd. Dat vond ik een beetje overdreven. Maar ik heb begrepen dat er uh, ja, meer dan 2000 keer gestemd is. Dus, uh, nou, ja, dat je, is toch een mooie steun in de Maar ik vind het ook wel, ja, je, je bent in ieder geval bloemrijk. Maar ook he, de, de C van Pekkers is ja, dat voor choken. Dat zijn pitter Ja, precies, ja. Uh, nou ja, als je iedereen kent en je loopt al een aantal jaar mee in dat wereldje... dan, uh, dan kan je gewoon dingen zeggen en uh, ja, dan ben je aardig ingevoerd. Dus, uh, ja. hè, Frank. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen denken... ja, korfbal. Waarom moeten mensen nou gaan kijken naar de finale? Nou, kijk, je moet, je moet niks. Maar je gaat, als je niet kijkt, dan mis je echt een... Fantastisch evenement. 11.000 toeschouwers in het Ziggo Dome uh, morgen. En die gaan niet kijken naar Beyoncé of naar Justin Timberlake. Nee, ze gaan kijken naar Celeste Split, Mia Malta, Thomas Wijgersberg en Daniel Harmse. En die Daniel Harmse gaat morgen zijn laatste wedstrijd spelen. Okay. Het is een kind van de club, van top uit Sassenijn. Ja. Hij is begonnen in de, Welp begonnen in de Welpjes... Toen nog schieten op Manden. Top toen nog helemaal niet op het hoogste niveau. Maar aan de hand van die Daniel Harmse hadden Top uh, in 2011 hun eerste titel. Tweede titel in 2014. Toen maakte Harmse zelfs de winnende goal. En ja, toen Frank, toen die Harmsen... Frank, we gaan die nu naar, naar het middeleeuwen van het oh. hè? <laughs> Nee, hey, 2014. Ik denk ik ga een mooi verhaal vertellen. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja. ja. Moet ik, ik het afmaken? Ja, ik ja, graag. Ja, snap ik, snap ik. Nee, uh, toen dacht die Harmse, die dacht van... nee, oh, ik, ga lekker, uh, ik ga lekker voetballen. Dat ga ik doen in het vijfde van Voorholten. Die club van Edwin van der Sar. Ja. Maar toen, in de winter van 2015... raakte er een speler geblesseerd... Toen kwam Daniel Harmsen terug en het is echt waar. Hij haalde de finale in 2016 ook, 2017 ook. Die won ze allebei en nu kan hij dus morgen voor de derde keer op rij de finale winnen. En het zou een prachtig afscheid zijn van de Andres Iniesta van het korfbal. Hij laat mensen beter spelen, dus let op hem op Daniel Harmsen. Daniel Harmsen, ik ga er naar kijken man. Dankjewel Frank Stout. Ja. Yes, wij zijn aangekomen bij de start van dit programma. Het moment dat mijn goede collega Frank even zich van zijn zetel ontdoet en langzaam naar het café stievelt. Tijd voor de mystery guest, iemand uit de nationale of internationale sportwereld. En ik ga raden door middel van vragen uh, uh, wie dat kan zijn. Een uh, mystery guest, bent u er klaar voor? Yes, but uh, not so much time for you. Huh? Oh, uh, u haast? Uh, no hurry, but uh, no one has free access to something from me, you know. Uh, Oké, okay, nou, uh, ik hou het kort. U speelt nog. If you are not prepared, you, can, uh, you cannot talk in my world. Ja, dit hey, is de mystery guest. Hoe kan ik me daarop... Ge geef dan nou gewoon antwoord, man. Oké, okay, only for now. Uh, welcome to me. Welcome to my world. Next question. Ja, oké. Okay. Be bent u een voetballer? Say hello to uh, Rafael van der Vaart for me, please. <laughs> I'm not a football player, no. I, I am football. Oké, okay, nou heeft u ook zo genoten van die prachtige omhaal van Ronaldo? No. I did not enjoy that. It was very easy, een ugly uh, bicycle kick. I can do that better than the Ronaldo did, with backwards, with the over my eyes. Mine was much better. Now I want to stop because I want to prepare myself for the match in World Cup with my boys from Sweden. God, Frank Enste even blij. My friends from Sweden, world cup van de vaat. Denk jij nou echt dat de luisteraars en ik niet na één meteen al door hadden dat dit slaat dan fucking hier bij was? Ja, ik vond hem eigenlijk ook niet zo, maar ik wilde eigenlijk Remo van Barneveld doen. Maar die hadden we al in het echt aan de lijn. Ja, de hoe had je die dat willen doen van Barneveld? Nou, zoiets van, uh, nou, ik heb net uh, met één pijl 220 gegooid. Met één pijl, hè. Ja, hoe dan? Uh, gewoon rechtstreeks in stopcontact. God, wat is dat slecht, hè, die grap. Die wordt echt steeds slechter. BNN Roelof de Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Scheidsrechters bijvoorbeeld. Of striptekenaars. Ik had nog een assistent. En ik had uh, een secretaresse en een, uh, een personal assistant-achtig iets. En ik, uh, ik, ik voelde me toen echt een fabriek. Ja. Toen ik de stripschapsprijs uh, kreeg, toen uh, nam iemand anders de telefoon op... en die zei, je hebt de stripschapsprijs gewonnen. Toen zei ik, godverdomme, ook dat nog. De zes ogen van de Vries. Deze week drie gevangenismedewerkers. Morgen nacht om 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De jackpot van 10 april staat op 10,6 miljoen. Je hebt nog vier dagen om een staaslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staasloterij. Speel bewust 18. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W. Dat is een mooie shortlist. Vijf boeken op weg naar de verkiezing van het managementboek van het jaar. Op 19 april. Kijk voor uw favoriet op managementboek.nl. shortlist